In Tilburg heeft de politie binnen een half uur... een ontvoerde baby teruggevonden. De ontvoerde claimt dat hij de vader is. De 29-jarige man was bij de moeder op bezoek gegaan... en nam de vijf dagen oude baby mee naar eigen zeggen... omdat hij dat zijn recht was als vader. Agenten kregen van de moeder twee adressen waar de man zou kunnen zijn... en hielden hem inderdaad aan in een van die woningen. Volgens de politie had de man geen enkel recht om het kind mee te nemen. De Russische politicus Sergei Oudaltsov heeft huisarrest gekregen. Hij mag ook geen internet gebruiken en niet telefoneren. Oudaltsov is de leider van de oppositiepartij Linksfront. Hij wordt ervan beschuldigd dat hij vorig jaar mei heeft aangezet tot massale ordeverstoringen... bij protesten tegen de beëdiging van president Poetin. Volgens Oudaltsov wil de regering de oppositie in een kwaad daglicht stellen. Als hij wordt veroordeeld kan hij vier tot tien jaar cel krijgen. Sneeuw en gladheid veroorzaken al de hele dag overlast op de weg. Dat doet zich in het hele land voor. Op het moment dat de buien overtrekken en de sneeuw blijft liggen... gaan automobilisten direct langzaam rijden, zegt de ANWB. Het aantal ongelukken blijft tot nu toe beperkt... wel zijn her en der wat mensen gewond geraakt. Het KNMI waarschuwt voor gladheid in het hele land. Het weer, behalve die gladheid vanavond en vannacht op veel plaatsen sneeuw dus. In Limburg is het overwegend droog. Minima van 0 graden aan zee tot min 5 in het oosten. Morgen wat zon en maximaal 2 graden. En tegen avond gaat het dan in Zeeland mogelijk weer sneeuwen. Dit was het NOS Journaal.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 Goedenavond en welkom bij aflevering 10.305. We hebben vijf wedstrijden in de Eredivisie vanavond na het internationale weekje van de afgelopen week. En de eerste wedstrijd is Ado tegen Nak. Het verschil op de ranglijst is vijf plaatsen, nummer 8 tegen nummer 13. Maar slechts twee punten, want de winnenboot is heel groot. En Nak is op de weg omhoog, haalde negen uit de laatste drie. En bij Ado hebben ze allemaal nachtmerries, en dan zien ze 7-0. En die haalt 7-0, ik, ik moet even nadenken. Uh, NAC Ado, eerder dit seizoen, eindigde in ieder geval in 0-3. 3-0 dus uh, voor Ado. Uh, en uh, nu wil Nak graag daar revanche op Het staat 0-0. We hebben gespeeld, 18 minuten. En een uh, aardige open wedstrijd bij de ploegen aanvallend bezig. Een paar kleine kansen, een paar grote kansen gezien. Goed schot van Sherry, van Ado. En ook Nak is bedrijvig in de buurt van het doel van keeper Gino Coutinho. Die... Een ex-nakker is. Hij heeft maar liefst drie wedstrijden gespeeld. Ooit in het eerste van NAC uit Breda. Stand bij Adenak Breda 0-0. De late wedstrijd is straks om kwart voor negen. Vitesse PSV PSV dat vorige week won met 7-0. Uh, Groningen RKC Herakles tegen Willem II en Heerenveen VVV zijn de wedstrijden om kwart voor acht. En langs de lijn is er tot 11 uur op zaterdagavond met sport en muziek. Dit is NOS van de lijn. Dat sport en muziek. David Bowie met Let's Dance. Ado Nak met Andy Houtkamp. 0-0. Net een enorme kans gezien voor Ado Den Haag. In de schoot geworpen werkelijk door Seb de Rover. De rechtsback van Nak die de bal terug wilde spelen op keeper Ter Maar hem zo in de voeten schoof van Van Duinen. Maar die leverde alleen staand voor Ter een heel makkelijk rollertje af. Dat Ter makkelijk kon pakken. Het staat 0-0. Balbezit voor Ado Den Haag. Nado moeten doen zonder Omeru. Morgen met Nigeria. Uh, hoogstwaarschijnlijk in de basis. Uh, dat is toch wel knap. Van de Afrika Cup finale. En uh, hij is er dus niet bij. Het uh, betekent uh, dat, uh, dat er wel gewoon gevoetbald wordt. Uh, uh, Supersepa uh, en staat er onder andere in. Maar op zijn plaats van Omeru speelt Dion Malone rechtsbek bij ADO Den Haag. Balbe zit nu voor Kees Luix. Hij speelde ooit bij ADO de, uh, Den Haag. En uh, nu bij NAC is hij centrale verdediger. Heeft de bal naar voren gespeeld. Kijken of hier er iets uh, leuks mee kan doen. Nee, het is niet Hadouier. Het uh, was Jansen die uh, de bal had en hem ook weer kwijt is. En nu uh, heeft Kees Luijks uh, de bal weer gekregen. Omdat ook Ader de weinig mee kan doen. De bal gaat uh, de diepte in. Uh, mooie paas in de diepte. Maar Hadouier staat net een beetje buitenspel. Wat heet een beetje enorm buitenspel. En er wordt dus ook gevlacht. En wordt teruggevloten door Ruud Bossen. Die uh, Kevin Blom vervangt. Blom stond op de rol om deze wedstrijd te leiden. Maar ik geloof dat hij ziek is. Uh, zoals uh, veel mensen dat zeiden. Maar dat, uh, daar kon ik niet echt uitsluiten zo over. De vrije trap achterin voor, eh, nakbreed, voor Ado Den Haag wordt eh, genomen door Tom Beugelsdijk. Doet dat eh, lang, maar zomaar op de borst van Goedelje. Goedelje, bal breed, gaat de bal terug. Eh, moet er uitgekeken worden door Botiquin, die de bal slecht speelt naar de zijkant. Dermate slecht dat de bal over de zijlijn eh, gaat. En Ado Den Haag kan gaan gooien. Eh, doet dat aan de rechterkant. Halverwege de nakhelft eh, staat eh, voor klaar. Dion Malone heeft gegooid, krijgt hem terug van Van Duinen. En dan gaat de bal naar het centrum, waar natuurlijk Noden, Jens Storenstra wordt gemist die overgegaan is naar FC Utrecht. En ik ben heel benieuwd hoe dat opgelost kan worden door Ado Den Haag. Nu uh, balverlies van uh, Thierry die daar op het middenveld nu speelt en nog geen sterke indruk achterlaat. Gaat de bal naar voren, naar Buis. Buis speelt de bal uh, even opzij naar Godelje. Buis speelt in de punten achter op het middenveld, omdat Gillissen ziek is, die vorige week nog wel speelde. Na die goede overwinning op uh, Pek Zwolle. ...en de week daarvoor ook alweer zo'n mooie overwinning van 4-0 tegen RKC. Het gaat dus goed met Nak Breda en dermate goed dat Gordelje Nebosja Gordelje de trainer... Uh, maar meteen, uh, ja, zo makkelijk gaat dat blijkbaar bij NAC Breda... een contractverlenging van 2,5 jaar heeft gekregen. Uh, het enige gekke van het hele verhaal is dat spelers en rest van uh, de staf... dat in de krant moest lezen en daar niet uh, over ingelicht zijn. Apart, maar zo uh, scheidt het te gaan. Geld zat, maakt het allemaal uit. Balbezit voor uh, ADO Den Haag. Ik kan het uh, vertellen omdat het uh, heel rustig is. Er gebeurt uh, weinig op dit moment nu Dan misschien de diepe bal... die gaat inderdaad uh, diep en wordt uh, aan de rechterkant uh, opgevangen... Bal voor het doel komen. Komt die bal richting Vinciente? En dan kan Burgers, of Van Duinen er ook niet bij. En kan Nak uitverdedigen. Staat het na 26 minuten spelen bij Ado tegen Nak? Nog altijd 0-0. Nou, eens kijken wat er in het buitenland gebeurd is. Uh, op het ogenblik speelt Bayern München tegen Schauke 0-4. Staat met 2-0 voor. Het is daar bijna rust. Borussia Dortmund, Hamburg SV eindigt in 1-4. Brucia münchen speelde gelijk tegen Bayern Leverkusen. 3-3. Stoetkaart weer de Bremen. Werd ook al 1-4. Hannover 6 Neunzig versloeg Hoffenheim met 1-0. Goethe-Fürth verloor van Wolfsburg 0-1. En Eindring, Frankfurt en Nuremberg kwamen niet tot scoren. 0-0 dus. Bayern München heeft 51 uit 20. Gaat aan kop. Heeft er 12 meer dan Borussia Dortmund. En bovendien een wedstrijd minder gespeeld. Want Dortmund heeft er 39 uit 21. Dan Leverkusen 38 uit 21. En Frankfurt 37 uit 21. Gaan we naar Engeland. Tottenham Hotspur versloeg Newcastle United met 2-1. Chelsea won van Wigan Athletic 3-1. Stoke City versloeg. Reading 2-1, Norwich 4-1 wordt hier gezegd. Ah, 4-1. Welke? Chelsea tegen Wigan? Ja, 4-1. Er staat hier 3-1 en dat maken we dus vier van. Stoke City tegen Reading 2-1, Norwich City, Fulham 0-0... Sunderland Arsenal 0-1 en Swansea City tegen Queen's Park Rangers 4-1... Het is bijna rust bij Southampton tegen Manchester City... en het is vlak voor rust 2-1. Southampton stond met 2-0 voor... maar een minuut of twee geleden heeft Manchester City gescoord. Aan kop gaat Manchester United. 62 uit 25. Dat zijn er negen meer dan City. Die hebben er 53 uit 25. Dan volgt Chelsea. 49 uit 26. Tottenham Hotspur. 48 uit 26. En de vijfde plaats is voor Everton. 42 uit 25. Morgen staat nog op programma Manchester United-Everton... en Aston Villa-West Ham United. En dan is er nog nog, Liverpool tegen West Bromwich Albion soms i racing burning garbage Lady Superhero in the city Yes, I'll be doing fine But then I fall off my cloud again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 woman van Lief. En hoe boring is jouw leven vanavond, Ellie? Nou, mijn leven is nooit boring, Ronald. Absolutely. Dat weet je. Maar uh, dit als tussendoortje is de afgelopen vijf minuten uh, redelijk boring. Want het uh, staat nog altijd 0-0. En weinig gezien. Wat overtredingen, wat pittige overtredingen. Uh, met name van bijvoorbeeld uh, Koudelje. De topscorer wat dat betreft van overtredingen in de vaderlandse competitie. Hij heeft al een uh, stuk of. Uh, nou, hij loopt hard tegen de 60 dit seizoen. En dat is veel. Balbezit voor. Uh, Nak Breda, de meeste balbezit is overigens voor Nak. En nu is het uh, de, de geweldenaar van vorige week en die wedstrijd tegen Pexwolle. Anthony Lurling die de bal gepaast heeft. En dan uh, gaat de bal weer helemaal terug naar Kees Luis. Kees Luis nog verder terug. En dan kom je bij de keeper uit, dat is Jelle ten Rouaar. 0-0 de stand. We hebben gespeeld 32 minuten in de eerste helft. Een, uh, buis speelt de bal naar Luis. Het tempo ligt laag. Het is ook uh, frisjes. Met, nou nu, ja, het sneeuwt nog steeds en dat is, maakt het wel gezellig. Nu buiten spel van Godelje. En dat gebeurt ook te vaak eigenlijk dat er iemand buitenspel staat. Dat houdt het spel ook redelijk op. Nu mag Sepa de vrije trap nemen. Kijken of dat nu wel een beetje snel kan. Nou, hij neemt hem kort en dan gaat de bal weer helemaal terug naar de keeper. Omdat Kevin Jansen even werd opgejaagd. En dan gaat het aan de rechterkant via Beugelsdijk in de aanval. En dan heb ik het over Ado Den Haag. Maar die houdt weer in. Speelt de bal aan de Supersepa en die past de wel goed. Naar de rechterkant. Dit is een snelle aanval. En dan wordt er even vastgehouden door Jens Jansen. Bij Malone. En dan mag je de gele kaart vergeven. En dat hoort. dat de Bossen. Want die geeft de gele kaart aan Jens Jansen. Volkomen terecht. Want uh, Malone liep door. Werd vastgehouden. Anders had hij richting de achterlijn kunnen gaan. En een voorzet geven. En nu levert het slechts een uh, vrije trap op. De eerste gele kaart is voor Jens Jansen. Van NAC Breda. Maar nog wel die uh, vrije trap. Vanaf de rechterkant. Ik kijk wat er allemaal mee naar voren is. Ik zie uh, onder andere... Uh, Supersepa daar staan, die kan aardig koppen. Maar natuurlijk ook uh, Santi Kolk. Ik heb hem nog niet genoemd. Hij speelt in de basis bij NAC Breda. Heeft uh, hier al vaker gespeeld. Heeft ook, of uh, bij ADO Den Haag heeft ook bij NAC gespeeld. En ook uh, voor die tijd uh, nog bij ADO Den Haag en in Berlijn. Daar komt die vrije trap. Komt uh, bij de tweede paal. Wordt moeizaam weggekomen. En dan is het Leurling die de bal opvangt. En die gaat pingelen. En dat is niet slim, want die uh, raakt de bal kwijt. Maar dan kan er toch nog uitverdedigd worden door Nac Breda. Wat heet, Het kan gecounterd worden. Goede bal: voor Rick daarvoor. naar de linkerkant wordt uh, opgekomen door Hadouier. Hadouier halverwege de Het gaat lopen met de bal. Heeft uh, tegenover zich Danny Holla. En uh, ook Malone. En Malone is de man die het uh, duel wint. En die kan nu weer gaan hollen. En als het tempo nu aan de andere kant uh, snel is. Dan kan er een hele belangrijke paas komen. Die komt ook. En nu is de mogelijkheid daar. Voor Adulderdaag waren het niet dat de voorzet van Mike van Duinen tegen de benen aangaat van Erik Bottegien. En levert het slechts een hoekschop op. Voor de mannen uit Den Haag die spelen voor nou, redelijk uh, gevulde tribunes. Maar niet helemaal vol. Dat uh, gebeurt helaas te weinig in Den Haag. Hier moet het toch nog veel meer kunnen leven het voetbal. Omdat uh, Ador toch goed doet op die achtste plaats met 25 punten. En als ze vanavond winnen, dan zitten ze nog veel steviger in dat linker rijtje. Dat hadden toch weinig mensen verwacht van een armlastige club. Zoals Ader Den Haag is. De hoekschop vanaf de rechterkant gaat komen. Gaat richting tweede paal. Die kan er koppen. Nou, met heel veel moeite is het Motteguin die de bal raakt. En dan gaat de bal naar de andere kant voor een corner. Eh, die kunnen we ook nog wel even meenemen. Tweede corner voor ADO Den Haag. Ook nak heeft het twee gehad. Heeft weinig opgeleverd. Danny Holla, de topscorer van ADO Den Haag met negen doelpunten. Staat bij de corner aan de linkerkant. En ze zet Bosse. 3 centimeter moet de bal naar achteren, want hij ligt net over het lijntje. En dat doet Danny Holla keurig. Hij gaat hem dan nemen met het rechterbeen vanaf de linkerkant. En in de bal komt de bal richting de tweede paal. Maar met heel veel uh, wind wordt die bal dan toch nog voor het doel gezet. En dan kan uh, er uitverdeeld worden van Breda met Rik te Voorde. Maar ook hij doet hetzelfde als Leurling. Hij gaat pingelen, maar komt er goed uit. Ook uh, Goudelje, maar die raakt de bal dan kwijt. Hij de bal helemaal terug naar Coutinho, de keeper van ADO Den Haag. En staat het na 35 minuten spelen? In Den Haag bij ADO tegen NAC nog altijd 0-0. We gaan het hebben over schaatsen. Volgende week is het WK allround in Hamer. En dit weekend een wereldbekerwedstrijd in Insel. Belangrijke vraag voor de schaatsers is hoe ze ervoor staan. Sven Kramer deed vandaag alweer wat zelfvertrouwen op. Extra zelfvertrouwen zelfs. Door de 5 kilometer te winnen. Hij reed een baanrecord van 6 minuten 11 seconden en 76 honderdste. Bert Maalderink en Sven Kramer. Jij wist zelf al wel dat het wel goed zat met de vorm, uh, ja, dat is wel gebleken hè? Ja, ja, ja, dat zei ik toch? Ja, dat zei je zeker. Was het ook makkelijk? Uh, ja, zulke races zijn niet altijd uh, zeg maar, uh, ik, ik wil hier niet helemaal tot het gaan, maar ik wil wel een, gewoon een goede, strakke rit rijden. En uh, Als je dan een beetje in, zeg maar, op die twee gedachten hangt, zo'n wedstrijd is niet altijd even makkelijk. Maar uh, ja, het, het ging best goed. Hou je dan ook in? Want er zat bijvoorbeeld één rondje bij van uh, 28-9. Yeah dat leek wel, oh, hij schrok ervan en meteen gaat het wel iets langzamer. Ging dat zo? Uh, nou ja, zo gaat het niet direct, maar je bent wel een beetje aan het spelen met je rondetijden. Ja. En als je echt helemaal strakke rit rijdt van begin tot einde, dan heb, je, ja, dan heb je wat minder schommelingen. Of als je een tegenstander hebt die uh, achter de broek al zit en dat was op een gegeven moment ook niet meer zo. Nee, nee, het begin nog wel, maar uh, later niet meer. Nee. En wat zegt dit dan over Hamar volgende week? Nou ja, Dit zegt dat uh, mijn 5 kilometer voor volgende week goed is en uh, met 10 denk ik ook wel en dan kijken hoe de 500 en 1500 gaan. En kijk je dan ook meteen naar mensen die daar ook gaan rijden? Naar Bucko en Blokhuizen. Hoe die hier uh, niet uit de verf komen? Ja, ik, heb, uh, ik heb de tijd van Bucko gezien, 621. Niet zo goed volgens mij. En, maar uh, van Jan heb ik niet, weet ik de tijd niet. Ja, Jan werd zevende, Jan Blokhuizen, in 61937. Ja, ja, dat is ook niet uh, wat zijn normale niveau is. En, uh, het is met hoeveel energie hij erin gestoken heeft. Maar uh, ja, ik denk ook dat hij harder had willen rijden. En dan kun je weer bijna zeggen van dat hamer, dat, uh, dat wordt niet zo'n heel moeilijk verhaal volgende week. Ja, je weet natuurlijk, er kan natuurlijk wel veel gebeuren in de week. Maar uh, ja, ik, uh, ja, ik kan niet uh, onder stoel of bank schuiven dat ik jouw favoriet voor heen ga natuurlijk. Dus uh, ja, gaat zien. En dat zei Sven Kramer. Hij won dus de vijf kilometer. En het hele podium verder was Oranje, Bob de Jong, tweede en Jorrit Bergsma derde.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 What, Robert Crayband met Memo. Ado Nak, wordt het een leuker, Rennie? Uh, nou ja, nee, ik zie te weinig kansen. Ik zit eigenlijk doodstil te wachten op het doelpunt. Het staat dus 0-0. Uh, het verschil in de ranglijst dat is ook het verschil op het veld: uh, nummer 8 tegen nummer 13. Ado is ietsje sterker en Nak komt er af en toe aardig uit. Zoals nu een schot, heel aardig schot. Dat gaat maar net naast. Schot van Tilo Leugers staat in de basis omdat Gillissen ziek is. En dat uh, schot met links van de linkermiddenvelder was helemaal niet zo slecht. Gaat ermee dat je langs het doel van uh, de keeper van Adel Den Haag... Gino Coutinho, die uh, nu de bal weer in het spel gaat brengen. En uh, zal dat... Uh, doet dat op zijn dode akkertje. Dat is ook een probleem van deze wedstrijd. Het uh, tempo ligt wat aan de lage kant na 42 minuten spelen. En als er ook maar meteen een, uh, een iets hoger tempo wordt gehanteerd... dan is het uh, toch wel gevaarlijk. Met name Adel Den Haag. Als ze iets uh, sneller spelen... dan uh, zie je dat de verdediging van Nac Breda in de problemen komt. Nu heeft Nac weer balbezit... Met, uh, Jens Janssen heeft de bal naar voren gespeeld, maar niet goed. En dat kan er overgenomen worden door de Ado Daarna Is het Dion Malone die doorloopt, maar de bal niet goed krijgt. En gaat de bal voor de verandering weer over de zijlijn. Dat gebeurt ook erg vaak. Veel buitenspel en veel inworpen in deze wedstrijd. Inworp wordt snel genomen. Komt terecht bij Boteguim. Boteguim, de Braziliaan, al jaren uh, uh, in Nederland spelend. En goed, want ik vind het een uitstekende centrale verdediger. Bij Nauk Breda gaat eens lopen met de bal. Komt uh, bijna op de helft van uh, Ado. Geeft een goede paas. En haddoe hier, Hadouir, hier even terug op Jansen, Jansen terug op Botteguin. Uh, gaat uh, wel vaak in de achteruit, maar nu dan via buis naar voren. Scherpe bal, te scherp, komt terecht bij de keeper van Ado Den Haag. En zo gaan we toch uh, redelijk snel richting de rust. 43 minuten gespeeld. Het is niet zo dat de minuten kropen, maar het is nou ook weer niet zo... dat je er ontzettend warm van bent geworden van de eerste helft. met balbezit voor Beugelsdijk. De centrale verdediger van Ado Den Haag. Lange bal naar voren, wordt uh, in eerste instantie opgevangen door, uh, door Nak. Maar de Ado overgenomen met Santi Kolk. Die speelt de bal naar Danny Holla. Holla bal naar de buitenkant. Bijna onder de voeten door van Malone. Maar Malone heeft de bal uh, onder controle. Maar weet niet zo goed wat hij ermee moet doen. Geeft de bal dan maar een slinger voor het doel. En daar komt Kees Luiks nog aardig in de problemen. Omdat Van Duinen het te moeilijk maakt. En dat levert in de slot minuut van deze eerste helft. Nou nog anderhalf minuut. Nog een hoekschop op voor Ado Den Haag. De vierde in deze wedstrijd voor Ado. Twee uh, vooralsnog voor Nac Breda. Aan de rechterkant gaat hij genomen worden door Thierry. Maker van vijf doelpunten in deze competitie. En staat ermee tweede op de topscorerslijst. Goeie corner zeg. En daar heeft de Rouwelaar veel moeite mee om die bal weg te boksen. Wordt opgevangen door Jansen. En Jansen geeft hem weer aan Sherry. Die hem weer voor het doel geeft. En dan wordt hij door Bottingen weer tot hoekschop gekopt. Ja zo uh, is er toch wel druk in de slotfase van de eerste helft Van uh, Ado Den Haag op het uh, doel van, richting het doel van Nac Breda. En dan snap ik het nooit. eraan mensen, terwijl er een hoekschop genomen gaat worden. Die gaan al richting de koffie. Daar komt die hoekschop weer vanaf de andere kant. Mooie bal zeg. Heel gevaarlijk. En dan gaat de bal weer via nu Godelje over de achterlijn eh, bij de tweede paal. Dat zag er heel gevaarlijk uit eh, en eh, kon maar met moeite worden verdedigd door Nac Breda. De zesde hoekschop in deze eerste helft voor Ado Den Haag. Gaat nu vanaf de linkerkant genomen worden door Danny Holla. Holla goed spelen bij Ado Den Haag. Daar komt die bal richting tweede paal. Kan Sepa erbij? Nee, kan hij niet. En dus rolt de bal over de achterlijn en kijk ik naar de klok. En dan hebben we nog een half minuutje te gaan. Eén uh, blessure geweest. Ik denk dat we een minuutje erbij gaan krijgen in de eerste helft. Als Jelle Teraula eventjes de druk van de ketel haalt... door de bal lang bij zich te houden en hem uh, rustig te gaan nemen. De doeltrap om zo met die 0-0 stand de rust in te gaan. Ik kijk naar de vierde man die beneden nu met het bord uh, naar de zijkant komt. En inderdaad aangeeft dat er nog één minuut moet worden gespeeld. Terwijl met de wind en de sneeuw het... Uh, uh, Echt guur is in het, uh, uh, het uh, stadion Kiosera. Dat is tegenwoordig de sponsor uh, Vorenpark. Laat we het zomaar noemen. Balbezit voor Ado Den Haag. In de slot seconden van de eerste helft is er een overtreding van Leurling. Zo lijkt het. Maar zegt Ruud Bossen niets aan de hand. De bal rolt wel over de achterlijn en die is het laatst geraakt door Leurling. En dus krijgen we als allerlaatste actie van de eerste helft bij Ado Den Haag tegen Nank Breda nog een hoekschop vanaf de linkerkant. En gaat de zevende hoekschop dan iets opleveren voor Ado Den Haag. Uiteraard Denny Holla, die neemt ze allemaal vanaf de linkerkant met het rechterbeen. En ze gaan bijna allemaal richting Beugelsteek die bij de tweede paal staat. Daar komt de bal nu ook weer maar. Dan kan in de lucht hangend Jelle ter Rauwelaar. De zeer, zeer zekere keeper van Nak Breda de bal plukken. Zal hem nog een keertje naar voren brengen. En dan is dat waarschijnlijk de laatste actie van de eerste helft. Als Bottegin de bal nog een keer naar voren ramt. Die bal wordt opgevangen door Malone En dan zegt Bosse, heren we gaan aan de t Het is mooi geweest voor de eerste helft. We gaan rusten met 0-0 bij Ader Den Haag tegen Nak Breda. We hadden het net al even over schaatsen, de 5 kilometer in Insel. Bij de vrouwen uh, werd 1500 meter gereden. En die werd gewonnen door Irene Wust. Ze daar de snelste tijd van het seizoen 1 minuut, 55 seconden en 95 honderdste. En toch is Wust ontevreden. Ja, ik, reed, uh, ik had een slechte race. Ik had, uh, het was veel werken en uh, ik vergat een beetje hoe ik uh, efficiënt moet schaatsen. En als je efficiënt je rondje rijdt, dan uh, komen ze een stuk makkelijker. En nu was het. Uh, Hele Wilskracht, maar uh, ja, technisch was het gewoon, uh, eigenlijk niet heel erg goed. Maar ja, dan verbaas ik me eigenlijk dat ik toch nog win. Wat dus, uh, wil ik er nog zeggen van? Uh, verbaasd dat je wint, maar ook zo'n tijd. Ik bedoel, dat is geen slechte tijd. Nee, dus het is, fysiek gaat het ook heel erg goed. Daar sta ik goed voor. Alleen, uh, ik moet morgen en volgende week toch wel uh, ja, wat, beter, gewoon, uh, wat beter technisch gaan, Zoals ik ook in de trainingen doe. En zoals ik eigenlijk ook tijdens de EKD en uh, tijdens uh, de World Cup in Calgary. Ik was nou, ja... Uh, yeah, hoe zeg je dat? Iets te veel aan duw aan het einde van mijn afzet. Zoals als je goed schaatst, dan komt de schaats vanzelf. Maar goed, uh, dat is een goede les om, uh, om het morgen anders te doen. Ja, want hoe kwam dat dan nu? Had dat ook veel met die valse start te maken? Dat je dan uh, daarvan schrikt of zo? Nou, ik ben, uh, dat zijn geen excuses. Maar ik ben gewoon niet zo goed in de eerste rit. En dan wordt het weer uitgesteld en dan loop ik mezelf eigenlijk een beetje op te fokken. Waar nergens voor nodig is. Maar dan, uh, ja, dan, ja, dat is gewoon zonde. En uh, dat is een goede les. Maar... Uh, ja, het moet morgen anders. Les waarin trouwens? Ik bedoel, in nette schaatsen, meer met je hoofd erbij schaatsen? Ja, ik moet gewoon uh, morgen gewoon lekker schaatsen en gewoon uh, mijn schaatsen werk laten doen. Dat is het eigenlijk. En dan ben je fysiek zoveel sterker dan als je ja, eigenlijk tegen jezelf in gaat schaatsen. En uh, ja goed, uh, fysiek zit het helemaal goed. En uh, mentaal ook wel. Dus ik moet gewoon morgen gewoon, uh, rust in mijn slag en dan komt de rest ook vanzelf goed. Het is natuurlijk een meetmoment voor het WK Allround in Hamar. Vindt je het zo jammer dat Nesbit uh, dan hier niet is? Ja zeker, ik bedoel uh, ja, ik vind het heel jammer ik bedoel het is dan toch wel een beetje, ik vind het ook jammer dat Sablicova vandaag niet meedoet, Ze zijn toch een beetje je concurrenten en... Ja, ik vind het heel jammer dat Sablikova vorige week ook niet meedoet. Gelukkig doet Nesbit wel mee. En ja, ik bedoel, hoe meer concurrentie, hoe leuker. En uh, ja, dat vind ik gewoon jammer. Ja, want het ging mij juist om Nesbit omdat die volgende week in Hama wel rijdt. En als je al over concurrentie uit het buitenland kunt spreken, is zij dat dan misschien. Ik was wel benieuwd hoe zij zich dan hier houdt, op, uh, op jouw afstanden ook. Ja, ik ook. En ja, vorig jaar hadden we World Cup in Hama, voor de WK in Moskou. En uh, toen ben ik nog wel de regio 1500 tegen Nesbit En een drie tegen Sablikova. Dus dan heb je al een leuke... Uh, ja, voor spektakel voor het WK. En uh, nou ja, goed, dat is nou niet zo. Van de andere kant uh, behoud ik me vast aan de lijn die ik heb uitgezet. En, uh, dus vandaag een goede 1500, morgen een goede 3 kilometer. Goede prikkels en, uh, voor volgende week. En dat is het allerbelangrijkste. Want jij bagatelliseert de race een beetje, vooral niet zo goed. Maar dit was wel je beste tijd van dit seizoen. En van niks op 1 op de 500 meter in de World Cup, dus ja, als je het zo bekijkt, is er niet zoveel mis mee. Nee, wat dat betreft, als je wint, dan win je. En dan uh, moet je ook niet te veel klagen. En dat doe ik ook zeker niet. En wat je zegt, mijn uh, snelste seizoentijd. En uh, het was denk ik ook gewoon zware omstandigheden tijdens de WK hier uh, in 2011 rekening 54-8. Ronde sneller bijna. Ja, dus ik had zelf een beetje ingeschat op een tijd zo rond die koers. En dan valt 1,559 toch al tegen. Maar ja, als je ziet dat iedereen helemaal op een hoofd gaat... Ja, dan uh, heb ik het toch nog wel gewoon goed gedaan. En ik was de snelste. En dat zei Irene Wust. Diana Valkenburg was een halve seconde langzamer... en werd daarmee tweede en de Rusin Shikova derde. Tess met Rosalyn. We gaan naar nou de wedstrijden van kwart voor acht. We gaan eerst eens kijken bij... Uh... Herakles tegen Willem II in Almelo. Nummer 9 tegen nummer 18. Het verschil is ook behoorlijk. 11 punten. Herakles, nou, dat gaat de laatste week toch niet echt geweldig. En Willem II, ja, dat moet heel snel punten halen. Wil het van die laatste plaats nog afkomen. In ieder geval van de onderste twee. Want die gaan zo langzamerhand een stuk van de rest verwijderd raken. Rachna Niemeyer in Almelo. Er zijn natuurlijk wel kansen voor het elftal van Jurgen Streppel, voor Willem 2, Want ook VVV, dat twee punten meer heeft, komt vanavond in actie. Speelt op bezoek bij Herenveen. Een overwinning voor Willem 2 zou wel eens kunnen betekenen. Dat die laatste plaats inderdaad verlaten wordt. Maar dat is uh, ja, toekomstmuziek. Dat weten we over een uurtje of uh, twee natuurlijk. Een wijziging in het elftal van Streppel. Willem 2 heeft uh, Haastroep toch een vaste waarde tot verrassing van velen. De centrumverdediger op de bank uh, gezet. Acouili, eigenlijk rechterverdediger dit seizoen. Maar die plek is vergeven aan Cornelissen. Maar die Akouili, die uh, vervangt Haastroep. En bij Herakles zien we weer een drie-manse verdediging. Zoals afgelopen week tegen Roda. Toen een 3-1 voorsprong in Kerkrade werd weggegeven. Wel een uh, probleem met een schorsing voor Ringstra in het hart van de verdediging. Koenders vervangt hem. Maar die zal als rechterverdediger gaan spelen. En dan zal Schenkeveld, de speler van Feyenoord, in het uh, hart van de verdediging staan. Tegenover uh, de spitsen van Willem II. Willem II heeft punten nodig. Dat geldt ook voor Herakles. Want de laatste keer dat hier een uh, thuisoverwinning werd gevierd. Dat was weliswaar een 5-1 tegen Roda. Groot feest. Maar dan heb ik het wel alweer over uh, 18 november van het afgelopen jaar. Dat is een tijdje geleden. En kijk je naar Willem II, de laatste keer dat er een uitwedstrijd gewonnen werd. Ik denk dat dat statistiekje onder de twee weken voorbij komt, Ronald. Ja. Dat is inmiddels 38 duels geleden. We houden de teller goed in de gaten. Op 1 november 2009, ik was er zelf bij, toen werd RKC in Waalwijk volgens mij met 1-0 opzij gezet. Peter Bos en Jurgen Streppel tegenover elkaar zo meteen bij Irakles Willem II. En de scheidsrechter van vanavond is Danny Makkelin. Heel spannend wordt het vanavond in Groningen, want daar zitten twee ploegen die uh, precies hetzelfde aantal punten hebben. Allebei 23, 11 e en 12 e alleen het uh, doelsaldo van de RKC is veel beter. En ja, vroeger ging iedereen met, uh, met schrik naar Groningen toe, want uit, uh, zeker in het oude stadion, maar ook in de Euroborg. dat was heel zwaar. Maar dit seizoen won Groningen daar pas twee keer. Dus uh, ja, wat let RKC vanavond, Henk Kok? Ja, wat, wat zal ik daar nou van zeggen? Inderdaad, je hebt gelijk dat Groningen maar twee keer won. Van Herakles en van Roda. Maar RKC is in uitwedstrijden niet buitengewoon goed. Ze hebben maar één uitwedstrijd gewonnen. En dat is geweest tegen Heerenveen. En verder hebben ze nog vier keer gelijk gespeeld. Dus opgeteld 7 punten behaald en 16 punten in thuiswedstrijden. Met andere woorden, RKC zal vanavond ook ongetwijfeld een moeilijke avond tegemoet gaan. FC Groningen zal ongetwijfeld ook weer wat moed putten uit de overwinning op AZ. De vorige week met, met 1-0. Maar het heeft toch problemen met scoren. En RKC heeft dat ook. In de laatste acht wedstrijden heeft RKC maar één wedstrijd gewonnen. Dat was thuis tegen NEC met 2 tegen 0. En ik geloof zelfs dat ze de laatste vier wedstrijden niet hebben gescoord. En dat zegt toch wel wat. Het is jammer trouwens voor RKC en het bijzonder voor Jeroen Soet. Normaal gesproken de doelman van RKC dat hij hier vanavond in Groningen in de Euroborg niet kan spelen. Jeroen Soet is opgegroeid in Veendam. Zijn ouders wonen daar nog. Zijn vrienden wonen daar en is al vroeg 16, 17 jaar geleefd en vertrokken naar PSV. Maar hij werd de vorige week geschorst omdat hij een speler neerlegt in het 16 meter gebied. En zijn vervanger is Arjan van Dijk. BRGC is Duitser ook niet bij. Die is uh, geschorst. Naja is zijn vervanger. Lamei, normaal gesproken, de rechter verdediger is daarvoor speelt Bandjar. En ook Bukari is niet in de basisopstelling opgenomen. Daarvoor speelt Lieter. FC Groningen thuis 10 punten uit 13 punten. Dat is uh, heel opmerkelijk en opmerkelijk is ook. En ook dat is niet zo. Merkte trouwens dat Bakoene is gescoord en daar daarvoor heen Bos speelt. Die speelt zijn derde wedstrijd in de basis. Maar wel zit er niet Robert Maaskant uh, op de bank. Die zit gewoon op de tribune. Die is de vorige week weggestuurd tegen AZ door scheidsrechter Higgler. En Erwin van der Looy is zijn vervanger. En er zit ook een andere Erwin op de bank bij RTC. en die ken je nog heel goed. Van zijn debuut 78-79 maakte hij zijn debuut voor FC Groningen. En dat is natuurlijk Erwin Koeman en de derde wedstrijd die op kwart vraag begint is Heerenveen tegen VVV nummer 14 tegen nummer 17 maar het gat daar is maar liefst 7 punten want VVV en Willem II, ja ik zei al het gat tussen die onderste twee en de rest is toch al vrij groot. Heerenveen vloort thuis nog nooit van VVV. Frank Wielert zit daar in Friesland. Frank mag je alles zeggen vanavond. <laughs> ja wat zou je? Als ik, als ik het maar niet anoniem doe dan uh, mag je inderdaad gewoon alles zeggen. ...van, uh, van wat, betreft, uh, er, wat er allemaal aan de hand is bij Herenveen, Want daar zullen ze toch wel een klein beetje ziek van zijn. In het voetbalgedeelte van de club, dus zeg maar de selectie, de technische staf... ...winnen ze eindelijk een uitwedstrijd dit seizoen. Gaat het in de week daarna alleen maar over wat er allemaal niet klopt in de organisatie... ...dan wel niet zou kloppen in de organisatie. Vandaag een vernietigend verhaal in uh, de Volkskrant over uh, uh, Robert Veenstra... De ...algemeen directeur van Herenveen. Uh, en uh, ja, dat, uh, dat zit ze hier in, niet in de koude kleren. Ondanks het feit dat de temperatuur er wel uh, naar is. Maar uh, ja, hij wil zelf overigens niet reageren. Ik heb het gevraagd, maar uh, hij wil er geen uh, woord aan vuil maken. Hij heeft nog wel even bij uh, de businessclub gezeten... om heel voorzichtig en omslachtig uitleg te geven van de situatie. En daar heeft hij, heb ik uh, gehoord, zelf gehoord... omdat ik uh, vlak naast die kamer stond, uh, gezegd... Dat uh, hij nou eenmaal in de situatie kwam waarin er gesaneerd moest worden. Hij kon niemand zijn baan garanderen. En dan ben je nou eenmaal uh, snel de boeman. En verder heeft hij er vooral erg veel omheen uh, gepraat over die hele situatie. Zoals die op dit moment is bij Heerenveen. Maar lekker ja, zit maar, het niet. Waar is het oude Heerenveen van Riemer Fop, hè? Nou, dat is van 2006 en daarvoor. Zo simpel is het ja. eigenlijk. En uh, daarna is het uh, heel hard misgegaan met Ime Kuiper als uh, leidinggevende. En daarvoor is uh, Robert Veenstra nu uh, de rommel aan het opruimen binnen de club. En uh, dat is uh, een echte saneerder. Dat zijn meestal niet de meest sympathieke mensen. Want ze kunnen nou eenmaal niet sympathiek zijn. Je kan niet sympathiek zijn en saneren tegelijkertijd. Dat zijn mensen die uh, verstaan dat kunstje. En als dat kunstje geklaard is, dan moeten ze weer heel snel wegwezen. Want dan worden er weer andere leidinggevende capaciteiten uh, gevraagd. En Veenstra die is een heel end op streek. Dus ze zullen hopen dat als uh, ze saneringsplannen klaar zijn... Dan hebben ze wel weer een nieuw plan liggen in Nijedij heet dat plan. En dan uh, moet, het, moet de club verder bouwen. Maar ik stel voor, en dat stelt iedereen zich bij Heerenveen voor... dat uh, Robert Veenstra daar niet zo gek veel mee te doen gaat krijgen. Dat zal dan een andere algemeen directeur hier moeten gaan doen. En intussen moet Heerenveen zien de punten te gaan halen. Want na die uitoverwinning... Uh, vorige week bij RKC 1-0 e was uh, in ieder geval de selectie en de trainer euforisch. Want het was een keer gelukt en vandaag tegen VVV een ploeg die heel moeilijk te, be te bestrijden is in, uh, in als zij uitwedstrijden spelen. Want ze krijgen heel weinig goals tegen, Leunen achterover en dan moet je dan maar door die muur van gele hemdjes ook vandaag weer heen zien te spelen. En Veen heeft twee centrale verdedigers er niet bij. Zomer geschorst, Gouwe Leeuw geschorst. Dus spelen daar nu Koem en Van den Berg, de nieuwkomer van Zwolle. En we zijn intussen natuurlijk ook lang en breed, begonnen nou al wel lang en breed, een minuutje geleden. Niet dat er op zich wat te melden valt, want het eerste schot dat op richting het doel ging, is hoog over de goal van Noordveld gegaan. Maar ja, dat is dus de situatie. Heerenveen, iedereen maakt zich druk over de club en niet zozeer meer over de resultaten. Terwijl er dus alle reden voor is. Achterin Koem nu, die de bal heeft en even moet zoeken. Is een aardige verdediger, maar is niet echt een opbouwer. Zuiverloon heeft een basisplaats gekregen omdat Koem naar het centrum is gezet. Zuiverloon nu de rechtsback En daarnaast dus Joey van den Berg, die in die rol ook heel veel al gespeeld heeft bij Peck Zwolle dit jaar. En dat ook dus gewend is. Een andere nieuwkomer in de ploeg is El Ganassi, de Belg. Marokkaanse Belg, gehuurd van West Bromwich Albion. En daarvoor jarenlang furoren gemaakt in de opleiding. En in het eerste van A-agent. Dat is een jongen, een alles of niet speler, die graag zijn actie maakt. En hoopt dat hij lukt. En dat hopen ze bij Herenveen ook. En dan zouden ze daar in aanvallend opzicht naast Djuricic en naast Vindbogason... toch weer een aardig wapen bij hebben. Herenveen heeft in de openingsfase het bal bezit. De eerste twee minuten, 0-0 is het. Groningen RKC, Henk Kok... Burnet heeft even teruggespeeld. Maar de bal is alweer in het middencircule. En dan wordt hij op de schoen genomen door Martina. En dan kan RKC gaan bouwen naar een aanval. Maar de aanval van RKC Chauvelier, Die werd fel op de huid gezeten. Door Archie Loren. En dan kan Groningen bouwen naar een aanval over de linkerkant. Via Henk Bos. Maar Henk Bos speelt die bal wel diep. Maar er is verder geen medespeler te bekennen. dan heeft Dross weer afgespeeld naar de rechterkant. En dan gaat, wordt Jozef Zoon die de diepte ingestuurd bij RKC. En dat zou een hele mooie avond kunnen worden voor Jozef Zoon. In de eerste plaats als RKC bijvoorbeeld. Wind, maar het wordt nog mooier als hij een doelpunt maakt van... Jozef Zoon is vandaag jarig. Bizot, Bizot heeft de bal gespeeld naar Agilore. Agilore, een van de twee verdedigende middenvelden samen met Linkrim. Daar spelen drie mensen voor. En Zeefuik is de diepste spits. Dus dat is de eenzame aanspeelpunt. Kiedum is weggestuurd. Maar er wordt goed ingegrepen door Van Mosseveld. Van Mosseveld bal de bal dan door naar Lieder. Die aan de linkerkant staat. Het is eigenlijk een centrum spits deze Lieder. Maar hij speelt een beetje aan de buitenkant op links. Overtreding geconstateerd door Fink. Vrije schop voor RKC. Het is nog 0-0. En dan allemaal rachter niet meer. Een minuutje aan de gang. Het duel tussen Heracles en Willem II. En Heracles heeft de bal rechts op het middenveld met Kwanza. Bal in naar voren toe. Maar daar staat niemand van de thuisploeg. En dus wordt er opgepakt door David Mul. De doelman van de Tilburgers, die vorige week onderuit ging op eigen veld. 3-1 tegen Feyenoord. Hans Mulder achterin, speelt naar de linkerkant in zijn eigen defensie. Jordans Peters terug naar Hans Mulder. Het storen is van Feyenoord. En dan brengt Peters zichzelf bijna in de problemen. Een meter of tien buiten zijn eigen strafschopgebied. Nog altijd zijn de problemen niet opgelost. Nu gaat de bal via linksback Jallo naar voren toe. Hij speelde hier drie seizoenen in Almelo een handjevol duwels. Maar inmiddels is hij Jallo linksback van Willem II een basisspeler bovendien. Herakles aan de linkerkant, halverwege de Tilburgse helft. Bal met een overstapje, niet geraakt door Everton. Maar achterin wordt niet geprofiteerd door bijvoorbeeld Feynovic. En dan aan de rechterkant Vossenbelt. Voor Willem II. Ook die levert in bij Schenkenveld. En zo zien we op de klok 2 minuten en 10 seconden staan 0-0 bij Herakles-Willem II. En dan de tweede helft bij Ado NAK Nog steeds met een witte bal, in de hand Ja, witte bal. Ik heb wel, uh, het begint steeds kouder te worden en steeds harder te sneeuwen. En ik dacht dat ik de eerste ijsbeer ook al gezien had. In ieder geval twee ongewijzigde teams in de tweede helft. Staat 0-0. En de tweede helft is uh, onderweg. Anderhalve minuut. En uh, ja, ik zei het al, het begint uh, echt uh, goed te sneeuwen hier. Maakt het wel zo gezellig. Krijgen we toch nog een witte Bezit voor Ado Den Haag. Achterin met uh, Beugelsdijk die uh, de bal uh, uh, aan de voet naar voren brengt. En speelt hem in de voeten van Van Duinen. Maar Van Duinen met uh, veel moeite naar Malone. Malone aardige beweging langs twee man. En uh, kan de ruimte uh, ingaan. Maar vindt dan Bottingin op zijn weg. Heeft nog altijd de bal. Malone speelt de bal dan via Van Duinen. Maar Van Duinen slechte bal. En dan uh, wordt er wel goed weer verdedigd door. Dezelfde Beugelsdijk die uh, uh, verdedigend uitstekend werk doet. Malone in de aanval met de bal voor het doel. Maar die komt in de handen terecht van Jelle Terrouwelaar. En Zonder enig probleem blijft het 0-0 bij Adonak. Heer de VVVV, Frank Wieland. Vijf minuten onderweg. Het is nog 0-0. Kullen probeert aan de linkerkant doorheen te wurmen. Letterlijk probeert hij dat. Uiteindelijk gaat de bal over de zijlijn. En mag VVV gaan gooien, zegt Wegerreef. Dan zijn ze het uh, althans vanaf de tribune niet mee eens. Maar uh, goed, die hebben niet zo gek willen vertellen. In deze wedstrijd, die mogen alleen maar uh, toejuichen. Dat is uh, in ieder geval de rol die ze hebben toebedeeld gekregen vandaag. Fleuren gaat uh, ingooien. Vijf meter bij de achterlijn van Heerenveen vandaan. Doet dat even naar achteren, naar Turk. Vandaag een basisplaats gekregen ten fafure van Van Haren Die vandaag... Uh, op de bank heeft plaatsgevonden uh, genomen. Ook Ramstein heeft al een basisplaats. Vorige week speelde hij nog heel eventjes bij uh, VVV mee. Maar uh, Rado Savjevic is voor hem naar de kant gegaan. En ook Kullen. Dan hebben we gelijk alle nieuwelingen bij VVV ook gehad. Ook hij speelt vandaag in de basis. Goeie voorzet nu vanaf de linkerkant. Turk en dan is het een voor die nog net een binnenkant van de voet tegen de bal kan krijgen. Hij jaagt de bal hoog over de goal van Noordveld heen. De eerste echte serieuze kans voor VVV is voor een voor. Lena raakt de bal niet goed... En dus een toeltrap voor Heerenveen na zes minuten. Mooie groene grasmat in Groningen bij Groningen RKC. Henk Kok. Van Dijk paast de bal in de voeten van de Kierm die nu aan de rechterkant speelt. Normaal gesproken speelt hij aan de linkerkant, maar daar speelt nu Bos. En de bal is weer naar de defensie van FC Groningen. De kwakman naar Van Dijk, ter hoogte van de middellijn. En die kiest voor een lange, hoge bal richting Zeefuik. De Leeuw gaat er ook op lopen, opgevangen op de Bos door Zeefuik. Maar hij heeft twee mensen in zijn rug. De stand is 0 tegen 0, overigens, bij deze wedstrijd. Maar dan kan RGC gaan bouwen aan een counter. Dit is de lange Braber die er met de bal vandoor gaat, maar die wordt meteen op de huid gezeten door Agilore. En Agilore die heeft in de bal afgepikt. ineens stormt hij de middenlijn over. 10, 20 meter heeft hij al gepakt. Maar dan een hele slechte paas in de voeten van de verdediger van Peppen. En dan kan Brabe die kan er niet weer bij. Maar in tweede instantie weet van Peppen wel toch afhandig te maken van de Leeuw. En ook Kappelhof die grijpen niet al te goed in. Hij krijgt in elk geval de vrije schop tegen. Dus RKC mag een vrije schop nemen. Ter hoogte van de middenlijn bij de stand van 0-0. Herakles wil Willem II. Dan bracht er niet mee. Ook 0-0 na vijf minuten spelen en een overtreding gemaakt in het duel met Milano Koenders. De verdediger van de thuisploeg Hij krijgt een vrije trap. Halverwege de helft van de ploeg uit Almelo. Bal breed gespeeld richting de middencirkel. Foujicevic pakt op en dan gaat de bal naar de linkerkant. Nog op de helft van Herakles. Overname dan van Nicky Hofs namens Willem II. Dat nog niet in het stuk is voorgekomen. Nog geen aanval op de mat heeft gelegd. Misschien wel nu met balbezit aan de rechterkant. Maar we gaan eerst naar Andy. Hier is het 0-0. Ik wilde graag zeggen, deze wedstrijd heeft een doelpunt nodig. Nou, deze wedstrijd heeft een doelpunt. Het is 1-0 voor Ado Den Haag. Uh, doelpunt te maken is erg moeilijk te zien vanuit de verte. Ik denk dat het Vicento is. Uh, het is een uh, hoekschop vanaf de linkerkant in ieder geval. Komt in het strafschopgebied, wordt gekopt door uh, Beugelsdijk. En dan leidt het me Vicento die de bal voor zijn voeten krijgt. En de bal achter keeper ten Rauwelaar schuift. Uh, met uh, nadruk op schuif, maar ten Rouwlaar is kansloos. Er zijn zoveel mensen voor zijn neus. En dus leidt Ado Den Haag met 1-0 tegen Nouk Breda. Terug naar jou, Het doelpunt. Uh, en die precies op het moment dat ik overgaf naar jou. En het is Willem II dat voorstaat na zes minuten spelen, ruim in Almelo. En ze kijken elkaar een beetje aan daar achterin bij Herakles. Wat kan er misgaan? Het is Joachim de Luxemburger aan de rechterkant. Brengt de bal half hoog richting het strafschopgebied van Herakles. En daar kan Vossenbelt aannemen, wegdraaien. En die passeert dan vervolgens ook van dichtbij Doelman-Pasveer van Herakles. En schuift de bal zo in de goal. Het is 0-1. Een verrassing. Omdat het de eerste, de beste aanval is van enige importantie van de ploeg uit Tilburg. En zo staat Willem II dus op voorsprong. Dat is een opsteken. De handen allemaal, de lucht in alle twee bij Jurgen Streppel natuurlijk, de coach van Willem II. De wedstrijd is al lang en breed weer hervat met balbezit voor Milano. Koenders toch in het hart van de verdediging, niet als rechtsback, als vervanger van de geschorste Rienstra. 0-1 dus bij Heracles, Willem II na bijna acht minuten. Blijkt dat een doelpunt nooit alleen komt. Kijken of er in Heerenveen ook eentje kan vallen. Frank Wieluit. Ja, in ieder geval tot nu nog niet. En we zijn bijna 10 minuten onderweg. Heerenveen met de balbezit en achterin even de bal rondspelen. Koem naar Joey van den Berg. En iedereen van Herenveen weer teruggetrokken en de achterste linie halverwege de eigen helft. Dat betekent dat er weinig ruimte is voor Herenveen om te voetballen. Moet die bal eigenlijk achter de verdediging gelegd worden of je moet hem bij Juricic krijgen, dat is ook een oplossing. Die krijgt hem weer bij Finn Boga Dan ben je al halverwege en dan bij de rand van het strafschopgebied aardig schot met het linkerbeen van Juricic. Maar meer dan aardig is het ook niet, want de bal vliegt toch een metertje of twee over de goal van Maanpa. één, maar even de dreiging door die Snelling dwars door het midden bij Heerenveen. Toch even de dreiging, maar nog geen goals na 10 minuten bij Heerenveen VVV. Hoe dreigend is het bij Groningen RKC, Henk Kok. Nou, twee kleine kansjes voor FC Groningen. Eerst kwam de doelman Van Dijk naar de rand van het 16 meter gebied. Maar hij schoot tegen die bal tegen de Leeuwen. Maar vervolgens kwam de bal ook weer voor de voeten van een RKC-speler. Nu de hoekskop voor FC Groningen. Omdat Zeefuik zojuist tegen Van Dijk opschoot. Wordt niet gekopt door Van Dijk. Er staat even te kijken naar die hoekskop. En dan een omhaal van de Leeuw. En deze bal die gaat ver over en ook naast, zodat we nog geen doelpunten hebben kunnen zien hier in de Euroborg. 0 tegen 0. RKC wacht voornamelijk af, probeert het speelveld klein te houden. Ik zie van Mosselveld voortdurend gebaren jongens met beide armen gespreid van zo ver mogelijk van het doel af. En dan wordt het moeilijk voetballen natuurlijk voor FC Groen. Als het speelveld klein is, dan, ja, dan moet je racht combinaties opzetten. Dan moet je elkaar kunnen vinden op tempo. En dat is toch wel buitengewoon lastig, denk ik, in deze ontmoeting als RKC lang deze 0. 0-0 weten vast te houden. Ik denk dat ze voornamelijk voor de 0 komen en loeren op een counter. 0-0. Adonak 1-0. Het was de eerste treffer tegen NAK dit jaar in die houtkamp. Ja, want het was voor deze wedstrijd 8 voor en 0 tegen en drie wedstrijden gewonnen. En nu dus 1-0 voor uh, ADO Den Haag. Ik vind het wel verdiend, want ADO speelt ietsje verzorgder dan uh, NAC Breda. En gaat ook na die 1-0 zeker niet achterover hangen, want probeert in de avond te gaan. Maar nu is NAC Breda weg met uh, Goedelje. aan de linkerkant speelt de bal naar Leurling. 1-0 dus ADO Den Haag, doelpunt te maken Vicento. En dan gaat de bal weer naar het centrum, maar daar wordt uh, goed uh, werk gedaan door... Vicento zelf, de maker van het doelpunt, gaat de bal naar voren. En dan uh, wordt de bal weer opgevangen door NAC Breda. Dat moet gaan komen in deze wedstrijd. Nadat ze dus in de 50 e minuut met 1-0 achterkwamen. Doelpunt te maken Vicento ado 1-0. We gaan uit NOS Journaal van 8 uur met Ewa Dijon. Tot zo. NOS langs de op 1